Debaten met het nws journaal Het aantal asielverzoeken lag in het derde kwartaal van dit jaar met 8845... ...ruim 2,5 keer zo hoog als in het tweede kwartaal, meldt het CBS. Dat is de sterkste stijging sinds eind 2015. De meeste asielverzoeken kwamen in het derde kwartaal van Syriërs... ...maar de sterkste stijging was onder Afghanen. In deze periode grepen de Taliban de macht in Afghanistan. De verdachte van de misaanval in een trein in Tokio gisteren wilde voor zijn daden de doodstraf krijgen. Dat zou de 24-jarige man na afloop hebben gezegd. 17 passagiers raakten gewond toen een man, verkleed als de kwartadige clown de Joker, hen aanviel. Eén slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader stak ook nog een treinstel in brand. Alle afgevaardigden op de klimaattop in Glasgow worden vandaag welkom geheten door de Britse kroonprins Charles. De top over de aanpak van de klimaatverandering ging officieel gisteren van start. Maar vandaag houden de grote leiders een toespraak. De top duurt tot 12 november. Gevaccineerde Australiërs die in het buitenland verblijven kunnen vanaf nu weer zonder quarantaine hun vaderland in. De eerste Australiërs uit onder meer Singapore en Los Angeles werden emotioneel onthaald door familie en vrienden. Sommigen hadden elkaar al sinds het begin van de coronacrisis niet meer gezien. Het bij kinderen populaire online spelletjesplatform Roblox is weer online. Het hele weekend lag het platform plat, maar vannacht meldde het bedrijf op Twitter dat de problemen voorbij zijn. De oorzaak is nog onduidelijk. Er zou geen sprake zijn van een hek. Via Roblox kunnen gebruikers miljoenen games spelen. Inmiddels zijn er wereldwijd 43 miljoen mensen die dat dagelijks doen. Het weer aan de kust kan vandaag een bui vallen. In de rest van het land is het grotendeels droog. Af en toe breekt de zon ook door. Aan het einde van de dag neemt de kans op een bui toe. Er staat vandaag een stevige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NMW-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knoop het Rotterpot en Beverwijk is de vertraging 10 minuten. Eén rijstrook is dicht.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 Die nog nooit iets verkeerd, met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, in een vreselijke droom al mezelf het gezegd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 I'm for you, it matters what you say, it matters what you do, now we're fighting in our hearts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 Het financieren van kolencentrales in arme landen wordt nog dit jaar gestopt. Is afgesproken op de G20-top in Rome dit weekend. De rijke landen hebben geen concrete datum genoemd waarop ze zelf stoppen met kolencentrales. En delen van Noord- en Oost-Nederland kwam gisteren met wateroverlast door zware buien. In Meppel dreigde het platte dak van een autoherstelbedrijf in te storten en liepen woningen onder. In Groningen stond een tunnelplank en ook was er overlast in Gelderland. Het weer voor nu, grotendeels droog, af en toe zon en maximaal 12 graden. Baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame als jou. Ik laat je direct mevrouw. That's what I need.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 ik heb geen tijd voor die saus, ben serieus en met jou, baby, als je vliegt. Man, we doen het slow, ik heb geen haast, baby. Ik lijk gesloten, maar ik zeg je wat je vraagt, baby. Missie nigga, wees, soms reageer ik traag, baby. Ja, baby, vertel me dan wat je doet vandaag, baby. Gesprekken switchen van serieus naar gezellig. Gedaan met ambities, die money komt niet vanzelf. Die girls in mijn phone, dat is eigenlijk niet te tellen. Maar alleen zij telt als ze vast ze me nog wil bellen, ben verliefd. Zeg, zij kan niet beseffen, van de boy is haar Ze vraagt wat is die mening van die test daar en die sliest.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 6.9 ZFN you now i'm in stupid i used to be so cute to me just a little, little bit skinny why do i look to all these things Van ZFM. ZF.